Surrounded by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 I run, baby. I'm done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be all right. I'll be home tonight. I'm coming back.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 boarding, whispers in the dark, where are we going, is it very far, bitter cold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 Nou, we hebben soms uitjes en zo. En dan uh, gaan we lekker zwemmen. Um, Bolen. En uh, lekker het strand in. Ja. En uh, ja, dat soort dingen we hebben we ook uh, tot nu toe georganiseerd. Ja. ja. En ik hoorde ook, er is een, een soort zomerkamp. Ja, klopt. Ja. Nou, kan je daar iets over vertellen? Ja, nou, in, uh, in de zomer dan uh, um, hebben wij dus al tienerkamp en kinderkamp. Mm -hmm. um, ik ben zelf voor het eerst uh, meegegaan dit jaar.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 of uh, bellen ja. naar pluspunt. Maar via de site hebben we ook een ja. telefoonnummer. En uh, vragen naar uh, Monique. Die weet echt ja. heel veel. Uh, die is echt coördinator uh, voor uh, de kampen. Ja, oké. Okay. Ja. En die is ook een werker bij pluspunt. Of... Ja, die is meer die is uh, ja. kinderwerker. Die is oh, ja. samen dus dat uh, jongere gedeelte ja. van de kamp, zeg maar, Omdat zij meer ervaring. Ja, heeft. natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, vandaar.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 Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Een Nederlands militair transportvliegtuig is geland in Libië. Het is de bedoeling dat het vanavond nog terugvliegt... met enkele tientallen Nederlanders en andere EU-burgers aan boord. Libische autoriteiten moeten daar nog wel toestemming voor geven. Mogelijk gaat er morgen of overmorgen nog een Nederlands toestel naar Libië. En ook andere landen, zoals Frankrijk en Groot-Brittannië... proberen hun burgers met gecharterde vliegtuigen te evacueren. Libië is voorlopig niet meer welkom bij de vergaderingen van de Arabische Liga. Ambassadeurs van de lidstaten kwamen vandaag in spoedzitting bijeen... om over de gespannen situatie in Libië te praten. Schiphol kampt met vertragingen door rookoverlast van de brand... in een Amsterdamse chemieopslag plaats. Zowel de Polderbaan als de Zwanenburgbaan worden daarom niet gebruikt. Om 12 uur vanmiddag brak er brand uit in een loods met rubber... in het westelijk havengebied in Amsterdam. Inmiddels is de brand onder controle, maar er is wel veel rook... De brandende rubber veroorzaakt een grote zwarte roetwolk die hoog over de regio Kennemerland trekt. Of de rook giftig is, is niet duidelijk. Metingen door de brandweer laten tot nu toe geen alarmerende waarden zien. Drie mannen die in een café in Rotterdam drie mensen hebben doodgeschoten, hebben definitief levenslang gekregen. De Hoge Raad heeft een eerder vonnis van het gerechtshof bekrachtigd.